Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Na Moody's heeft ook kredietbeoordelaar Standard Poor's gedreigd... met een verlaging van de kredietstatus van de Verenigde Staten. Beide waarderen Amerika nu met een AAA-status. Maar die staat op het spel vanwege de politieke ruzie... over een aanpassing van het plafond voor de staatsschuld. Als er niet voor 2 augustus wettelijk afspraken zijn gemaakt... over een hoger schuldenplafond, komt Amerika in betalingsproblemen... De gesprekken hierover tussen de president, de democraten en de republikeinen zitten muurvast. Vandaag wordt er volgens betrokkenen niet onderhandeld. Wel zei Obama in een tv-interview dat er snel overeenstemming moet komen... omdat anders het volk zijn geduld dreigt te verliezen. Journalisten van de BBC zijn begonnen aan een 24-uur-staking. Ze protesteren tegen het gedwongen ontslag van collega's bij de radioafdeling BBC World Service. De Britse journalistenvakbond zegt dat het publiek zeker wat zal merken van de staking. De leiding van de BBC heeft weinig begrip voor de actie. De regering heeft het kijk- en luistergeld bevroren en daarom moeten er wel mensen uit. In november vorig jaar werd er ook gestaakt bij de BBC, toen vanwege een aanpassing van de pensioenen. Het Mexicaanse leger heeft de grootste marihuana kwekerij opgerold die ooit in het land werd ontdekt. De plantage was zo'n 180 voetbalvelden groot, en werd ontdekt in het noorden van Mexico op zo'n 100 kilometer van de grens met de Verenigde Staten. Naar schatting werkten er 60 mensen. Het gebied was grotendeels afgedekt met een zwart net, zodat de marihuana planten in de schaduw stonden. Vanuit de lucht was niet te zien dat er marihuana werd gekweekt. De drugs worden vernietigd. Het weer bewolkt en veel regen. Ook staat er nog een stevige westenwind. Daarbij kunnen windstoten voorkomen. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droger. Overdag trekt de regen naar het noordoosten weg. Dan breekt de zon door en dan wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB, verkeersinformatie. Eén melding nog altijd, een afsluiting. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen de afrit Ierseke en de afrit Schravenpolder is de weg dicht. Het verkeer wordt geadviseerd in de richting Vlissingen, de U14, te nemen. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. www.nachtzuster.net. Daar kun je chatten tijdens dit programma en nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl daar kun je een mail naartoe sturen als je bijvoorbeeld uh, de telefoon als je er niet tussen kunt komen, wat soms wel eens gebeurt, dan uh, moet je even een mailtje sturen met je nummer en je vraag of je antwoord en dan uh, probeer ik je even terug te bellen. Maar blijf het ook gewoon even proberen, want ja, soms is het iets drukker en soms belt er geen hond en dan bel je gewoon 0800 1121 en dan kom je er zo tussendoor en kom je in de uitzending met een vraag of een antwoord want dat is het uh, principe van dit programma. Eigenlijk zijn er nog maar twee vragen helemaal onbeantwoord. Dat is de vraag van Hans, die graag wil weten... of de programmaraden niet afgeschaft kunnen worden. Nou, als je sowieso even goed uit kunt leggen... wat een programmaraad zoal doet... dan kun je bellen naar 0800 1121 en dan concluderen we gewoon samen... of die afgeschaft kan worden, ja of nee. En uh, Rob van Zojuist, die wil dus graag weten hoe het nou zit met ritmes. Waarom hij sommige ritmes heel lekker vindt om te horen... en sommige niet te pruimen vindt. Zo houdt hij bijvoorbeeld helemaal niet van uh, Latijns-Amerikaanse ritmes. Dan nou, had ik dus net Igor aan de telefoon. Die zegt, nou, dan moet hij dit horen. Carlos Santana is dit. En let the children play, oftewel carnaval. Ook heel gemeen, hè? een nummer maken dat Let the Children Play heet... en dan zelf zo gitaar spelen dat dat voor niemand ooit te evenaren valt. Carlos Santana was dat. 0800 1121 is het nummer hier in de studio... Nee, in de wachtkamer. In de wachtkamer van de nachtzuster. En je kunt het uh, bellen als je rondloopt met een vraag of een antwoord weet... op een van de gestelde vragen. Manon. Hallo. Hallo. Hallo, nachtvester. Hey, ik heb een vraag. Ik ben op een moment namelijk op de Zwarte Cross. Nee! Ja, helaas. We, nou, helaas. Het is voor het eerst sinds jaren dat ik verstek moet laten gaan. Echt waar? Ja. Oh, wat vreselijk. Oh, ik krijg gewoon buikpijn. Oh, ja, is... ja. doen. Niet ik doen. wil echt zo graag daar naartoe. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het regent heel hard. Ja, maar dat maakt allemaal niks uit. Oh, jawel. <laughs> jawel. <laughs> jawel zeggen dat mensen die allemaal heel nat aan het worden zijn. <laughs> ja. maar kijk, weet je wat het is? En dan zit je in de feesttent, gezellig. Ja. Maar dan kom je terug en dan uh, is je tent nat in je luchtbed en je slaapzak. En dan ja. is het minder, toch minder prettig. Oh, maar het is ook wel heel erg weer dit jaar, hè? Dit is niet zo heel tof. Maar gelukkig is het heel gezellig. Dat scheelt. Ja, ja het is... Oh, maar de Zwarte Cross. Ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken. Maar het is, het is zo leuk. <laughs> ja. Nee, maar het is, het is, ja, nou ja, ik, ik, ik, ik ieder jaar en ik, ik heb altijd plezier gehad. Ja, oh, goed, Sorry, maar uh, het, het regent en uh, je vraagt of ik misschien de zon aan kan doen morgen. Nou, dat zou <laughs> best dat, dat niet gaat lukken. Oh. Nee, ik heb eigenlijk een praktische vraag. Ja. Want um, ik zit hier natuurlijk alleen maar op dicties, dat wil je ook weten. Ja. Daar um, is het toiletpapier eigenlijk nooit aanwezig. Oh. Nou uh, hebben wij met de vriendinnen heel verstandig uh, lacticiddoekjes meegenomen. Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk hoe, ge ja, hoe gezond is dat? Ik hoor nee, je moet ze een... niet eten. Nee, dat snap nee. ik. Ja. Je moet ze niet eten. Maar nee. hoe, hoe gezond zijn lacticiddoekjes? Dat is eigenlijk jouw vraag. Nou, weet je, ik heb daar verschillende verhalen over gehoord. De ene ja. zegt hè, dat, dat is gewoon helemaal niet gezond Ja. Uh, nou ja. Dat klinkt een beetje stom misschien, maar dit is Ja, een wel... beetje wel. Ik merk dat jij er ook een beetje om moet lachen, maar ja, het is wel een serieuze vraag voor mij eigenlijk. Ja, maar ik, ik vind het sowieso, ik vind het allemaal een beetje troep. Je vindt het troep, Ja, ik vind het allemaal een beetje troep. Maar ik denk dat als je op de zwarte cross bent, dat alles waar een beetje, uh, beetje reinigingsmiddel in zit, geen kwaad kan. Oké, okay, nee, nou, daar ben ik dus inderdaad ook voor mee. Ja. Maar wie van jullie heeft die doekjes meegenomen? Heb jij die meegenomen? Ik heb ze ook meegenomen, ja, zeker. Ja. Want uh, misschien kun je even op de Nationale Radio 1 uitleggen wat doekjes zijn, want niet iedereen weet het. Ja, nou, dat is... Dames en heren, dit is Manon. <lacht> <lacht> en die gaat nu vertellen wat het zijn, Ja. Ik vind het wel heel spannend. Ik dacht ik stel ja. gewoon een vraag, maar dat komt uitlegbaar. Ja. Nou, wat is uh, lactosine? Lactosine heb je verschillende, ja, er wordt in geroepen, douche voor de poes. Ja, uh, precies. Dat is um, een mooie omschrijving. Ja. Dat is inderdaad een mooie omschrijving. Je hebt natuurlijk zeep, hè, die kun je onder de douche gebruiken. Die je was-emulsie, dat staat er wel wat op. Wie heeft daar zo'n grote mond dat ze niet durft te bellen, maar dat ze wel de hele tijd door jou heen zit te praten? Ja, nou precies, hè. Dat is dus Monique Sileman. <laughs> Uit welke nee. plaats? Oh ja. Dat kan ik eigenlijk niet maken. Nou, als je de voor- en achternaam al hebt genoemd, kom je heel ja. uit. Dat ik ook zo. Nou, hè, ze wordt op het moment samen met haar vriend je vrienden. <laughs> <laughs> op dit moment, in die tent bedoel je? <laughs> ja, nee, ja, ook, ook in de tent zitten Jacob Arends en Dolf maar en Ian Schok. Maar jullie staan nu met z'n zessen om die ene telefoon van mijn non heen. Ja, het is echt heel feest. Over electricity doekjes te praten. Nee, nou, ik, we hadden de, de radio aan. En inderdaad, toen kwam de, we hadden toevallig de discussie daarvoor. En toen kwam ja. de radio hadden de aan en uh, kwam op Radio 1. En ik zeg, jongens, <laughs> hè? we gaan bellen. Gewoon ja. eens vragen hoe, hoe hygiënisch is dat eigenlijk. Ja, maar even voor de mensen die het niet weten. Lactisiet is een uh, merk, wat we nu al 26 keer genoemd hebben... van uh, hygiëne inderdaad voor zeg maar de onderste regionen. Dat zeg ik ja, dat netjes op Radio 1, hè? Nee. Niet, niet voor je tenen? Nee, niet voor je tenen, inderdaad. Dan iets meer naar het noorden. Ja. Ja, het is nauwelijks geslacht, heel langzaam. Dankjewel. We het en zeggen wat netjes we beschaafd. En ik wist niet dat er doekjes bestonden, maar blijkbaar bestaan er doekjes. En jullie zijn op het uh, lumineuze idee gekomen om die doekjes mee te no nemen als je een weekend naar nou, de Zwarte Cross Voor de mensen die de Zwarte cross niet kennen, is een festival met heel veel modders, motoren, muziek en uh, soms wat bier. Soms, ja, soms ja. wel bier. Ja, dat klopt ja. inderdaad. En, en helaas is dit weekend ook veel regen. En, en dan doen we er een beetje melig over, omdat het over dat gebied gaat. Maar het is, het is, wel, het is een goede vraag, want uh, dat hele uh, lactacite, daar kun je dus ook inderdaad een zeepje of dat soort dingen van kopen. En volgens mij is dat gewoon echt mensen geld uit de zak kloppen. Ja, denk je dat echt? Ja, dat denk ik echt. Ja, wat, wat ik zeg, ik hoorde heel veel verschillende verhalen over. Eén zegt dat het super slecht is, de ander zegt ja. dat het niks helpt. En de ander zegt, joh, ik heb er heel veel baat bij. Want, uh, nou ja, met lactose stinkt hij niet, zeggen we altijd. <lacht> maar, dat ze ja. die nog niet als slogan, dat ik die nog niet iedere reclameblok voorbij wil komen. Ja. <lacht> Ik ken het ding nog niet. Ik ken het nog niet. Maar wil je nou echt weten of het schadelijk is? Of wil je weten of het helpt? Of het iets extra doet wat uh, gewoon water en zeep niet doet? De eerste vraag is inderdaad, helpt het? En de tweede, is het schadelijk? En je weet ook dat ik nu, als er geen antwoord komt... gewoon ieder kwartier dit hele verhaal weer moet recapituleren... en weer op Radio 1 over de onderste regionen moet gaan beginnen. aan de andere kant, ik vind het wel belangrijk. Want de vrouwen zijn wel daarmee bezig. Nou, dat vind ik ook. Ook. Ik vind het helemaal geen slechte vraag. Dus, hè, ik bedoel, er wordt hier wel heel veel gelachen, maar ik vind het wel een serieus, ja, uh, ja toch wel een serieuze vraag. Eigenlijk, jij staat de samenleving te helpen vanaf de Zwarte Cross, terwijl uh, Monique oh. en Jeffrey gewoon een beetje staan te giechelen. Oh, juist. <laughs> ik vind dat best wel, ja, dat heb je even mooi uitgelegd, dankjewel. Nou, je hebt helemaal gelijk, ik ga mijn uiterste best voor je doen. Ik ga echt nog honderd keer het woord lactosiet zeggen in deze uitzending. <laughs> Ja, maar is er dan trouwens een algemene naam voor? Want er zijn ook wel meerdere uh, merken volgens mij van. Maar... Ja, nee, ik ken het ook alleen van dat merk, dus ik weet, is het merk. Maar ja, als je zegt hygiënische doekjes, dan, is het niet, uh, dan raak je in de waar met de snoetenpoetsers. Oh, die heb ik ook wel bij. Ik wou net zeggen, die had je ook gewoon mee kunnen nemen. Je Gewoon babydoekjes. Ja, maar die zijn toch niet gezond voor van onder? Dat lijkt me dan weer niet. Nou, ik wil niet rot doen, maar als je een luier verschoont, dan begin je in principe ook daar. Ja, snoetenpoetsen? Nee, niet ja. met de snoetenpoetsen, maar gewoon nee. met luie doekjes. Maar ja, daar wil je ja. natuurlijk niet mee gezien worden. Wij hier ook niet mee. Heh. Nee, dat, nou, weet je, ik heb ze allebei bij me. Ik dacht, snoetenpoetsen is gewoon handig voor je handen en je Je schip. bent wel een schoon mens, Manon. Nou, gelukkig wel, ja. ja. Ik kom er best op dus, wat zwarte was. Het wil niet altijd lukken, maar dit, ja, toch wel. Uh, wat ja. heb je nog meer bij je? Nou, heel veel! Uh, nee, geen vochtig toiletjes op papier. Dat, nee, dat zou echt een beetje veel van het goede ik worden. Ik heb gelukkig wel gewoon een tandverstaande tandenborstel bij me. Ja. Ik heb ehm. Um, uh, oh, droge borst, ja, inderdaad. Dat heb ik ook nog bij me. Nee, ik. Uh, ja, verder is het eigenlijk. Ik, uh, nou, vooral droge kleren meenemen. En heel ja. goed uh, droge outfit. Lucht, uh, luchtbed. Een uh, lek luchtbed. Helaas is onze tent ook uh, lek geworden. Ja, ja het, laatst... en ik, je kunt doorgaan en doorgaan. En nog steeds denk ik, oh, ik wou dat ik daar was. Ja, weet je, echt, ja, ik wil ook niet weg hoor, zo is het niet. Nee. Uh, foei, ik, ja, het is toch af en toe wel... Uh... We blijven Nederlanders dus we blijven klagen. We klagen. Ja, je moet ergens over klagen. En in dit geval gaat het dan over de poezendoekjes. Ja. ja. Nou ja, ja. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Je ah, weet ook. maar nooit of er een zinnig antwoord komt. En ik ben heel benieuwd hoe lang jullie nog zitten te luisteren daar in de uh, lekke tent. Oh, en, uh... Ik mag gewoon op antwoorden. Oké. Okay. Heel veel plezier daar. Dank je wel. Jij ook nog. Daar ja, dank je wel. Ik wens je heel veel mooi weer. Dank je wel. Dag Manon. Dag. Dag Monique. Doei. Doei. 0800 1121 Ben. Ja, goedenacht. Goedenacht. Ik had eigenlijk een vraag voor je. Dus... Nou, daar ben ik voor. En ik ben laatst ook aan de telefoon geweest. Er was een jongen met die geen meubels in de kamer heeft staan. Wat het zo hoog klinkt. Ik weet niet of het nou ook het geval is. Nee, het is nog steeds. Ik weet niet of jij inmiddels een vloerkleed gekocht hebt. En nou minder? Ja, hoe ja. deed je dat? Nou, ik heb de radio zachter gezet. Kijk, dat zou het kunnen wezen inderdaad. Ja. Dat is een trucje dat we onthouden moeten. Ja. Ja. Maar oh. ik had de volgende vraag, wat is eigenlijk dan? het voordeel en nadeel van het links en rechts rijden in landen zoals Engeland en onze oude kolonialen, wordt er nog rechts gereden. En hier in Europa wordt hoofdzakelijk dus aan de rechterkant gereden. En dan nou vraag ik me af, waarom is dat eigenlijk zo gefabriceerd door de fabrikanten, dat een stuur zowel links als rechts is? Maar ik denk, ik denk dat het andersom is, dat de fabrikanten niet, dat het niet eerst was van... kom, we doen de stuur eens een keer allemaal aan de andere kant... en dat mensen toen aan de andere kant van de weg gingen rijden. Nee, maar in de landen waar men links rijdt... is de stuur ja. natuurlijk aan de rechterkant uh, gefabriceerd. Ja. En wij in Europa rijden eigenlijk aan, aan de linkerkant. Ja, dat is me dat wel, wel, is wel eens opgevallen. Dat is toch wel met voorbedachte raden uh, eigenlijk speciaal zo gefabriceerd, dacht ik. ik, ik ja... Dat, dat denk ik ook, maar ik, ik denk dat de basisvraag moet zijn: waarom rijden we hier um, rechts en in Engeland nog steeds links? Of niet? Nee, wij rijden oh. hier links en in Engeland um, rijden rechts. Even denken waar ik nu rij, hoor. Jij komt helemaal in de war, hè? Ja, je rijdt aan de linkerkant van de auto, bedoel je. Ja, ja. Maar oh, aan de nee, rechterkant van, weg, van de weg. Denk. Toch? Weet ik, niet meer, ik weet ik niet meer welke kant ik rij, maar ik rijd toch echt aan de rechterkant van de weg. Ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> Maar de sturen zitten toch andersom? Ja, precies. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Wat daar de voordelen en nadelen van zijn? Is het met de bochten uh, beter over te zien? Of is het een, een kwestie van ja, uh, verkeersveiligheid? Maar wat, wat, gaat het nu om dat het sturen links zit en dat je rechts rijdt? Of gaat het nu om wat is het voordeel maar, ik, en nadeel van rechts rijden en links? Want volgens mij is het, is het algemene voordeel dat het het beste werkt als we allemaal aan dezelfde kant rijden. Jawel, maar waarom zitten in Engeland dus, uh, reizen men aan, aan de linkerkant? Ja, en precies. Ja. En wij rijden hier aan de rechterkant. Ja. Maar de sturen zijn anders. Ja. Dus ik bedoel, wat zijn daar de voordelen en nadelen van? Want ik bedoel, waarom rijden we niet allemaal aan, aan de linkerkant? Ja, aan precies. De ja. Waarom rijden we niet allemaal aan dezelfde kant met de sturen aan dezelfde kant? Ja. ja. Nou, dat, dat is een uh, vraag die ik al wel eens eerder gehoord heb... en waar ik voor het gemak maar weer het antwoord op vergeten ben... Wat dat betreft kan ik dit programma gelukkig tot in lengte van tijden... met dezelfde tien vragen doen, want ik vergeet het hier een keer weer. Maar ik, uh, ik leg hem voor 0800-1121. En uh, dan uh, weet ik uit ervaring dat er, uh, dat, er, dat er een zinnig antwoord op is. Nou, dat hoop ik dan. Ja. Goed, dankjewel. Het... Dankjewel, Ben, voor je vraag. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Dag. Dag. 0800-1121. Als je het weet, het links en het rechts scheiden. Sikko? Goeienacht is het. Hallo. Even die vogeltjes. De alie heeft het voet, gras van voeten weggewaaid. Ja. Helemaal niet erg, want ze heeft helemaal gelijk. Die verdwijnen gewoon in de natuur. Mm -hmm. En dat is gewoon de, de natuur zoals het werkt. En dan die vraag over de insecten. Ik werk in de voedselindustrie. En her en der in de productiehal, waar dus echt het werk gedaan wordt wat gedaan moet worden, hangen blauwe lampen. Ja, toch hè? Geen vlieg te bekennen. Op welke andere insect dan ook? Ja. Helemaal uh, niet. Nou. Ze houden niet van blauw licht. Blijkbaar? Nee. Nou wil ik ze graag ook weten waarom. Kun je dat ook vertellen, Sico? Dat weet ik niet, helaas. Oh. Maar voor ze hebben er een ekel aan. Nee, misschien omdat ze het associëren met kou. En de meeste vliegen toch wel van een warm plekje houden. Ik weet het niet. Maar het gekke is dat ze ook niet op blauwe bloemen komen. <laughs> ja, misschien dat dat, uh, dat uh, giftig is voor vliegen. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat wij in de voedselindustrie... her en der blauwe lichten hebben, blander. Teelbuizen. Ah, ja, en, uh, en het werkt? Het werkt uitstekend. Nou. We hebben allemaal beschermende kledingen, allemaal wit. Behalve de chefs die lopen in de blauwe rond. Och, want die, dat schrikt zo lekker af? Nou, uh, dat kun je zo goed onderscheiden van de witte. <lacht> dat is natuurlijk lachen. En ja, ik moet weer vroeg beginnen. Ja. We zeggen half zeven bij de bus... Ja, dan, dan, dan, nou, dan heb je nog even hoor. Dan kun je nog nou, uitgebreid uh, douchen. Ik heb nou drie weken vrij. Ach. En dan zie ik de drie weken lang uh, mijn hartvriendin niet meer. Nee. Die zag ik vroeger ook al niet toen ik bij de post werkte, want dan moest ik om elf uur beginnen. Ja. Tot een keer die ik een keertje weer vroeg ging ik zeggen: Moet je niet meer om elf uur beginnen? Ik zeg: Nee, ik heb een heel duur foutje gemaakt. Ah. En dat was een heel duur foutje, maar het was niet onherstelbaar. Nee. Zeiden dus ze nou: Ben je niet meer geschikt voor de post? Want was je tot elf uur mocht je straks beginnen tot half zeven s'avonds? Ideaal kon je lekker lang uitslapen. Ja. Maar ja, vrouwen, hè? Ja. Ja. Maar hoe is het nou met je vriendin bij de bus? Slecht. Au. Oh. Ik heb het idee dat ze wel luistert, maar nooit door op te bellen. Maar Zikko, we zijn nu. We, zijn nu, uh, we kennen elkaar. Hoe lang kennen we elkaar nu al? Een jaar of zo of langer. Ja. En... Ik, nee, veel langer. Drie jaar. Ik wou net zeggen. En, en je hebt het altijd maar over. En, en het gaat gewoon nooit wat worden. Nee. Oh, daar heb je je bij neergelegd al? Ik denk het wel, ja. Ach. Ja, ik vind het heel triest. Ja, ik ook. En ja, uh, het, het ergste is, ik heb het je al verteld, op niet wezen het ergste, uh, ze spreekt vloeiend Nederlands, ondanks dat ze Hongaars is. Ja, daar heb je het verteld. Dat, ze, ze spreekt het echt vloeiend, net zo goed als jij en ik. Ja. Behalve als hij in Hongarije geweest is. Dan spreekt ze een paar dagen heel slecht. Ja, zelfs dit verhaal ken ik al, Sikko. Ja, dat is ook wel eens verteld. Ja, dus dit is... Uh, um, ik denk dat je nu toch... Want, want dan ben je drie weken met vakantie en dan geniet je niet van je vakantie... omdat je de Hongaarse mevrouw bij de bus bushalte een beetje mist. Ja. Ja. Maar goed, ze wil ook niet mee. Ik had er vorig jaar voorgesteld mee te gaan. Ja. Toen zei ze, doe maar niet. Nee. En achteraf tegen dat had ik wel moeten doen. Oh. Ja. Dan zeg je dan, toch, het kan alsnog. Uh, ik ga geen tweede keer meer vragen. Nou, zeker, dan moet je niet dwars gaan liggen. Je bent nee. al drie jaar ben je een beetje verkikkerd op die Hongaarse mevrouw bij de bushalte. Ja. En het, het is, dan geeft ze duidelijk aan dat ze zich vergist heeft... toen ze niet voor de laatste keer gewoon een, vol enthousiasme op je uh, verzoek is ingegaan. En dan wil je het verzoek niet meer doen. Nee. Nou, dat vind ik nou een beetje, dat vind ik een beetje dwars liggen. Nou, als zij nu luistert, mag ze me nu op mijn mobiele telefoon opbellen. Ja, maar de ga ze mevrouw die morgen om half zeven weer op de bus moet stappen? Die ligt lekker te slapen natuurlijk. Uh, ik denk dat ze wel eens geluisterd heeft. kan ik aan de buitenkant van haar setje zien. Oh? Ja. En je blijft een beetje een griezel hoor, Sico. Nou, griezel? <laughs> een beetje een griezel. Ja, ben ik ook. Dat je de gaat met het hou houden over nou, licht. ik kom elke dag als ik naar de bus ga, kom ik langs die fles. Ja. Elke dag zelfs. Ja. Dus het is uh, makkelijk te zien van buiten dat er iets aan veranderd is de aan de binnenkant. Ja. Ramen afgeplakt bijvoorbeeld. Oh? Ja. Ik weet het niet, zeker. Ik geen gordijnen. Ik weet het echt niet, zeker. Ik... Ik... Nee, je moet maar een keer komen kijken. Ik ja, ik kijk wel beter uit. Ik wil toch hier helemaal niks mee te maken hebben. Ik heb er geen goed gevoel over. Je moet door met je leven. Ja, gelukkig wel. Ik zou weer bij de post gaan werken als ik jou was. Als ik daar de kans voor krijg, doe ik het meteen. Want ik was degene die het beste was in topografie. Nou, kijk. Zeker wat Nederland betreft. Wat heel praktisch is als je bij de post werkt. Kijk, als jij niet weet bij de post, als je bij de afdeling post werkt bij ons. Ja. Waar je politisch verplicht. Ja, daar ben je toch wel erg ver van huis. Het hangt er vanaf. Als je alleen een beetje de, de blauwe enveloppen van de witte hoeft te scheiden... dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit of je weet waar Hippolytushoef ligt. Nou, wij verzorgen onze regio, zeg maar Leider, Leiderdorp, Hoesgeest, Zoeterwoude, Haarlem-Wouden. Ja. Ja. En de rest gaat met het PTT mee, maar die verzorgen wij dus ook. Oh. Die stoppen wij in de zakken. Maar dan moet je dus wel weten dat Leiderdorp naast Leider ligt... Ja. en dat Hippolytushoef bij Alkmaar in de buurt ligt. Ja, zo simpel ligt dat. Ja. En je moet ook wel weten waar Kampen ligt, of uh, zwart sluis. Of Ja, of uh, hoe heet het, uh, dat? Er is toch zo'n gat daar. Alleen een gat. Noem maar op, ik heb terug gekampeerd met een karovieraagse. Ja, we kunnen heel lang nu onbekende plaatsen opnoemen. Maar, maar uh, Sikko, we hadden het over de vliegen en blauw. Misschien heb je misschien toevallig een blauwe jas? Ik heb een blauw windjeckje. Ja. Kijk. En daar komen ze nooit op. Nee, ja, maar daar schrik clip. je die Hongaarse mevrouw ook een beetje mee af natuurlijk. Ach, zij is toch geen insect? Oh, oh nee. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Ik wens je succes. Dankjewel. In de liefde en in het leven. Tot de volgende, Tot de volgende keer, Sikko. Dag, Dag. Goed. Ik denk, ik denk dat het niks wordt tussen Sikko en de mevrouw. Maar wel weer een uh, stukje meer informatie over de vliegen en over Blauw. En een reden om deze plaat te draaien. Die heet namelijk Blauw. Van de zien. Ook lekker toepasselijk op dit moment omdat de smurfen weer helemaal inkomen. Dat je het vast weet als je nog een verzameling hebt, of nu snel verkopen. Oh nee, juist nu niet verkopen. Nu uit het, uh, uit het stof halen, afstoffen en dan over een tijdje verkopen. Want er komt zo'n uh, Smurfenhoose aan, heb ik me vertellen. Ja. En dat betekent dat we straks ook weer het smurfwoordenspel gaan spelen. Het smurfwoordenspel is heel eenvoudig. Uh, ik stel je drie vragen. En als het je lukt om in alle onantwoorden uh, de werkwoorden te vervangen... door vervormingen van het woord vervormingen. Ja, zeg ik nou vervormingen? Vervolgingen van het woord smurven, dan uh, win je een prijs. En je kunt meedoen aan het smurfwoordenspel door even te mailen... naar nachtzusterappenstaatjeomroepmax.nl. En je mag ook bellen naar 0800-1121, maar niet te lang dan. Want we moeten op het moment nog even ruimte laten... voor mensen met vragen en mensen met antwoorden. Er staan nog een paar vragen over. De programma raden. kunnen die niet worden afgeschaft? Dat wil Hans graag weten. Nou, graag al je informatie over programma raden via 0800-1121. Uh, ja, Rob die wil weten waarom hij sommige ritmes wel heel prettig vindt en andere niet. Nou, valt er nog iets zinnigs over ritme valt te zeggen, behalve wat Igor allemaal al vertelde. Dan uh, kun je nog bellen naar 0800-1121. Manon wil weten of uh, zogenaamde hygiënische doekjes uh, beter zijn dan bijvoorbeeld vochtig toiletpapier of uh, gewoon toiletpapier. En um, Ben die wil graag weten wat het voordeel en het nadeel is van links of rechts rijden... zoals we het hier doen of zoals we in Engeland of ze in Engeland doen. Wat zijn de voor- en nadelen van links en rechts rijden? 0800-1121. Henk, goeienacht. Goeienacht. Dag. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik wil graag een antwoord geven op de vraag van Rob. Oh, dus wat kan jij voor ons doen? Ja, nou, uh, nou, ik wil als eerste vertellen dat het uh, gaat om emoties, paaltoonhoogtes... Oh. die uh, worden namelijk geleid door emoties. Of nou, andersom. Uh, bepaalde emoties worden geleid door bepaalde toonhoogtes. En uh, bijvoorbeeld, een bijvoorbeeld, ze vroeger bijvoorbeeld als je, je ouders op je uh, ging schreeuwen... Ja. werd je daar niet blij van. Nee. En, en dat heeft ook een bepaalde emotie, een, een bepaalde toonhoogte... waardoor je je verdrietig gaat voelen, bijvoorbeeld... Dat heeft precies hetzelfde met muziek te maken, dus bepaalde tonen voel je je prettig bij en daar andere tonen weer niet. Dus de ouders van Rob die schreeuwden vroeger een beetje op een Latijns-Amerikaans ritme tegen hem. Dat zou best kunnen, ja. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat zou een hoop verklaren, ja. ja. Oké, okay, maar in en, ieder geval, de, de emoties, emoties en muziek, dat heeft een hoop met elkaar te maken, zoals ik dus denk dat ook inderdaad herinneringen en opvoeding daar een hoop mee te maken hebben. Klopt, ja. inderdaad. Dus als u, bijvoorbeeld een bepaald nummer, als u bijvoorbeeld een bepaald nummer hoort, dan kunt u bijvoorbeeld aan vroeger denken, wat u ja. heeft meegemaakt. Ja. En dat is heel erg, uh, ja, dat heeft bepaalde emoties die zich roept. Ja. En uh, bepaalde nummers wil je liever niet, niet horen. Ja. En ik denk dat het daardoor uh, komt. Ja. Ja, zo is het um, uh, bewezen dat het de muziek die je veel hoorde in de tijd dat je zo rond de 16, 17, 18 jaar was. Ja. Dat dat de muziek is waar je altijd een soort uh, warme herinneringen aan houdt. Dus die je altijd ja. weer graag terug hoort. Dat klopt, dat is een puberteit. Uh, ik denk dat het met puberteit te maken heeft. Ja, de coming of age uh, muziek, uh, ja. Klopt. Uh, ik heb ook een bepaald nummer. Wat zeg waar, je? Waar ik, ik heb ook een. Niet... <lacht> Ik moet er best aan denken dat ik een bepaald nummer heb ja. waar ik heel van, warm van word. Ja, en dat heb ik natuurlijk de tijd meegemaakt. Nou, en, en welk uh, nummer is dat? Die nummer gaat zo. <lacht> Kijk, nu moet ik wel lachen. Die is een waarschuim. <lacht> dat is een raar nummer. <lacht> ja, Henk! Ah, nee, daar, is die, daar, kan, daar kan ik toch geen chocolade van maken van... De... <lacht> Het was niet eens het begin van een muziekje. Ik had ook nog nog niet eens begonnen met te herkennen. Toen begon hij al te lachen. En zo, er is er, ja, nog eens even, ik probeer hem even terug te bellen, hoor, Henk. Want het is even het is belangrijk nu dat ik even doorkrijg welk muziekje die probeerde. Even kijken, Henk over de toonhoogte. Als iemand ophangt, dan moet ik hier natuurlijk weer in het telefoonsysteem ook even iemand weer terug zien te bellen. En dan moet ik je eerst een nummer erbij hebben natuurlijk. Ja, ik probeer even Henk terug te bellen. Die ligt natuurlijk nu slap van het lachen in de berm. Ah. Ja, hallo, goeiedag. Gaat het Henk? Ja, het gaat. Ik ben ja. namelijk, namelijk vroeg op de knop in gedrukt. Omdat ja. ik moet lachen en ik heb het niet in de gaten. Ja, dat geloof ik. Maar ja. uh, uh, ik, ik wil nu weten over welk liedje het gaat. Want als jij al moet lachen als je de eerste noot probeert te reproduceren... Ja, het gaat over de nummer Wie uh, is een maanschijn door de bomen? Die is een staat je wel En daar, daar krijg je enorme emoties bij. Daar krijg je enorme emoties bij. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar dat is wel een uh, uh, of niet een Latijns-Amerikaans, maar erg Spaans getint liedje. Ja, nou, ik Ik kom wel in de buurt en dat vind ik heel mooi. Maar je hebt goede herinneringen aan die tijd, want jij lijkt me meer een type dat wat slechte herinneringen aan de tijd van Sinterklaas heeft. ja, dat mij op vroege leeftijd is dat ik in Sinterklaas niet bestond. En daar ben ik heel verdrietig van. Maar op een gegeven moment ging ik mijn eigen nummers maken. Of in de gegeven ik van Ja. En ja, dat is een laatere leeftijd, waardoor ik wel mijn gevoel krijg. Blijf praten. Ja. Inderdaad. Nee, maar je kan lachen wat je wil, er is een mooie uitvoering van het nummer van Wende Snijders. Serieus? Ja. Die ken ik niet. Nee, en die giechelde er niet bij hoor. Nee, dat zal niet vast professioneel zijn. Ja, dat is het verschil. Ik ga hem draaien, dankjewel Henk. Oké. Goeienacht nog hè. Hetzelfde. Hoi. Riep je nou Amersfoort? Goeie tekst. Van Sinterklaas. Ik vond het gewoon wel weer voor een Sinterklaasliedje. Wende Snijders was het dat. Herbert, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo, ik moest echt even lachen om je Sinterklaasliedje hoor. Oh, gelukkig. Ja, nee, ik vind het prima beter dan kerstliedjes. Dus, um... Oh, ik wou net nog even Wem met Last Christmas erachteraan gooien. <laughs> Daar hang ik nu op. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is het okay. me niet waard. Vertel. Nee, ik, um, over die meneer die uh, had over linksrijden en rechtsrijden. Ja. Yeah. Nou, er komt, uh, de oorzaak van uh, dat in Engeland links wordt gereden uh, is eigenlijk heel simpel. Uh, dat komt puur door het uh, ontstaan van de auto-industrie. Um, Engelsen uh, zijn gewoon auto's gaan ontwikkelen, die hebben dat gewoon toen bepaald: van nou, we gaan de stuur recht zetten en zo zijn ze gaan rijden. En in Europa omgekeerd. Ja. Want to toen was er nog gewoon geen, zeg maar, uh, dat ze mekaars auto's gingen verkopen. Nee. Dus, en, en op zich maakt het ook helemaal, uh, helemaal niks uit uh, of je links of rechts rijdt. Nee. Um, want ja, dat is gewoon Lodemoud-Ijzer. Nou, de bocht linksom neemt of rechtsom, want op de terugweg gaat hij toch wel andersom. Ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Maar ja, je, ja. op zich lijkt het me wel praktisch om het gewoon allemaal hetzelfde te doen. Al was ja, dat het bij, wel zijn. Met lange termijn planning van, goh, als we nog eens, uh, als we nog eens uh, nou, auto's, maar ook uh, bepaalde onderdelen of zo heen en weer willen gaan vervoeren. Dus het maar het had, je, had je toch destijds kunnen bedenken. Dat klopt. Dat maar dat volgens, mij zijn, volgens mij zijn ze uh, net aan de andere kant van het kanaal zijn Ze een stukje eigenwijs. Uh, is ook wel weer leuk. Ja, tuurlijk. Yeah. En, uh, en het is volgens mij alleen hun eigen kolonie waar uh, anders wordt gereden. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ja. Maar het is wel van belang waarom je stuur uh, als je rechts rijdt, links zit. Ja. Yeah. Want je zichtafstand uh, tot je tegenligger yeah. is dan kort. Oh, dus yeah. dan veroorzaakt het eigenlijk, uh, of tenminste het voorkomt het meer, meer ongelukken. Dat is eigenlijk een hele logische verklaring volgens mij. Oh, oké. Okay. Dus dat is puur met veiligheid te maken. Omdat je dan, uh, ja, je zichtafstand is, is korter ja. als je aan de linkerweghelft zit... waar je tegemoetkomende verkeer langskomt. Hmm. ja. Want uh, ja, daarom ja. is motorrijden bijvoorbeeld ook belangrijk... om uh, niet midden op de weg te rijden van je weghelft, maar aan de linkerkant. Want dat is voor de automobilist dus je, je afstand uh, uh, het kortst. Dus kunnen ze ook beter anticiperen op wat er gebeurt. Anders denken ze dat de afstand misschien met een paar meter langer is wat dus niet zo is. En dan ja, heb je eerder kans op, uh, op botsingen. Er dus zegt nu iemand op de chat, Dutch Jeep, die zegt op de chat, op mijn motor zit het stuur wel gewoon in het midden. Ja, dat maakt ook niet uit. Grappig. daarom een motor, heeft, dat betreft het, uh, maakt het helemaal niks uit. Ja. Nee, maar wat betreft uh, je positionering op de weg, uh, is dat wel van belang. Ja. Nou, zeg Maaike, Mike op de chat. Proberen ze in een Nederlandse auto in Engeland te rijden en dan een rechtse bocht te nemen? Dat kan, dat, ik vraag ik me nu af of dat het feit is dat je het niet gewend bent, dat je dus aan de korte kant dan opeens uh, uh, zit, of dat het ook gewoon minder prettig een bocht neemt. Nou, moet eerlijk zeggen, ik, heb zomaar nooit in Engeland gereden. Nee, dat lijkt me heel. Dat, ik ook niet. Het lijkt me heel onprettig. Nou, ik, ik denk dat je er na, na een uurtje rijden, dat je er gewoon aan gewend nee, bent. Nee, toch? Ik denk het wel. Nee, nee, de, nee hoe ja, lang ja, rij jij? Je, je, je moet, ja, kost je wel meer concentratie, maar ik denk dat je het gewoon ja, uh, wel aan gewend bent. Maar op zich, wat wel een grappige uh, vraag is, ja. um, is op, op het circuit rijden, reizen eigenlijk altijd met de klok mee. Ja. Dat is maar dat is, dat is volgens mij zijn er maar één of twee circuits in de wereld waar ze het tegenovergestelde rijden. Ja. Dat, dat houdt dan in op circuits dat je dus meer uh, rechterbochten hebt dan linkerbochten. Uh, en, en, ja. Ja. Anders kom je het klokje gewoon niet rond. Ja, en uh, rijden ze op circuits wel eens met verschillende auto's? Met Engels of met, uh, met mm. Europese auto's? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk mij, ik echt uh, niet. Maar volgens mij ken ik ook zo niet uh, Engelse merken die nog meedoen in het, uh, in het gewone uh, ja. automobiel racen. Ja, Engelsen de, de, de, de, de kunnen sowieso niet rijden. Meneer, ze hebben gewoon in het midden. Hm. Goed, nou, uh, Herbert, ik denk dat wij is, ik, gewoon maar eens een keer moeten gaan proberen om, te... om in Engeland te rijden. Kunnen ja, we erover meepraten? Dat mee me, me is om te rijden, zeker weten. Nee, het lijkt me echt doodeng. Volgens mij, maar hoe lang rij jij? Uh, tien jaar. Want dan heb je toch zo'n routine en, en uh, dingen die je op reflexen doet... en dingen die je eigenlijk zonder nadenken doet. En als je, die zou je dan in Engeland precies verkeerd omdoen. Ja, het lijkt me juist wel lastig als je zeg maar, met, een, met, met je, uh, zeg maar, onze Europese auto's dan begins uh, gaat rijden. Dat lijkt me een stuk lastiger dan dat je sowieso ook in een Engelse auto zit. Het lijkt me helemaal gek. Nou, op zich niet, want je, volgens mij werken je, je pedalen werken gewoon hetzelfde om als, uh, als met, met onze auto's. Alleen ja, je, je schakelt met je linkerhand. Hé, uh, hey, maar is dat zo? Volgens mij wel. Dat is ook raar. Ja, dat het stuur wel, dat dan ik... aan de andere kant zit, maar de pedalen zitten dan wel. Uh, ja, die, die zijn dan niet gespiegeld, nee. Dat is gek. Ja. Hmm. Goed. Nou, uh, dankjewel in ieder geval. Tot dusver. Je... Ja, tot de volgende keer. Doei. Doeg, doeg, um, uh, of Niels, Niels? Ja, hallo Astrid. Hallo. Hey, ik hoor je erg zacht via de telefoon. Ja, nee, dat ligt aan mij, ik zal harder praten. <laughs> nou, je hoeft niet te gaan gillen in ieder geval. Oh, gelukkig, wat uh, kan even, ik voor je doen? Uh, nou, even voortbedurend op dat verhaal over links en rijden. Ja. Uh, de oorzaak, ja, ik wist hem zelf niet, maar wat de jongen net zei van ja, het zal een stukje geschiedenis zijn. Uh, en het is nu gewoon ook te gevaarlijk om uh, bijvoorbeeld in landen waar ze uh, links rijden, om dat nu nog te gaan wisselen. Er is gewoon veel te veel verkeer op de weg en dat gaat een heleboel problemen geven. Want het schijnt dat ze dat eind jaren 60, begin jaren 70, in ik meen Denemarken of Zweden hebben ze dat wel gedaan. In ja. Tijd. ja, ja. En er schijnen toen een heleboel doden gevallen te zijn, omdat ze uh, ja. allemaal even moesten omschakelen. Ja, nee, dat lijkt me ook heel onlogisch. Ik bedoel, dat zou toch... ik zou helemaal gek worden als ze nu zouden zeggen van we gaan allemaal in Nederland links rijden. Uh, ja, nou heel veel mensen doen dat. Dat zijn ze weer verboden te zijn op de snelweg. <laughs> veel mensen rijden links. Ja, dat... ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me daar ook wel schuldig ga maken hoor. Ah uh, foei foei, als je rechtsruimte hebt, rechtsrijden. Nou zegt Niels, doe niet zo, um, hoe zeg je dat? Ja. Ik mag het zeggen, ik heb alleen maar een fiets. Ik kom alleen maar op de snelweg als uh, bijrijder. Dat mag ook niet, op de fiets op de snelweg. Nee, nee, ik. Nee, als ik op de snelweg ben als bijrijder, zit ik bij iemand in de auto. Ja, oké. Okay. Maar ja, dan. Uh, uh, ja, maar, uh, en dan mag jij zeggen tegen mensen dat we meer rechts moeten houden? Nou ja, hoor. Ja, nee, maar iedereen mag zeggen: je moet meer, je moet meer rechts houden. Als je rechts kan houden, moet je rechts houden. Ja, nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. Doe dat ik weet ik fietsen. ook. Ik ga met mijn fiets toch ook niet de hele tijd op de linkerkant rijden. Nou, er zijn ook een hoop mensen die dat doen. Ja, dat zijn voornamelijk van die wielrenners. Het is ook zo grappig. Op het moment dat je niet, nog niet auto rijdt, erg je aan de autorijders die niet of automobilisten die niet meer rekening houden met fietsers. En vanaf het moment dat je auto gaat rijden, erger je aan de fietsers die niet meer rekening houden met de automobilisten. Uh... Ja, nee, nou, ik weet het niet wat oh. ik zou doen als ik, als ik auto zou rijden. Ja. Ik heb nog nooit auto gereden dus. Waarom niet? Maar heel goed ook. Waarom niet? Um, nou, ik had ooit keer, uh, toen stond ik onder Vloogdijn. Mijn ouders waren overleden. Ja. En toen was ik een budgetvrij en ik kon kiezen tussen autorijlessen of een nieuwe computer. Oh. En dan hebben we het over begin jaren tachtig. Ja, ja, nou, dan was voor mij de keuze niet zo moeilijk. Je... of of je, je wilde een nieuwe computer? Ja. Ik vond het veel interessanter, dan een stom rijbewijs. En heb je het, mis je het nou nooit? Nou, ik weet niet wat ik mis. Ik heb er zelf geen. Ik alles ja, op de fiets. Het is zo handig om van A naar B te komen als je wel een keer over de snelweg wil. Ja, nou, ik kan ook lekker door de bossen knorren. Oh ja, nou, ja hey, waarom ook niet? Even voor de goede orde trouwens. Ja. Uh, ik ben namelijk ook dagloos. Ja. Dus het maakt niet uit hoe snel ik ergens ben. Want je hoeft nooit ergens naartoe? Nee. Ik ben oh. wel een tijdje terug even Nijmegen ontvlucht... vanwege die vier dagen die eraan zitten te komen. <laughs> ja. dat vind ik net een beetje te druk. Maar ja, of ik nou 10 kilometer op een dag rijd of 60, dat maakt mij niet uit. Maar Niels, als je dakloos bent, hè? Ja. Even voor ik mij. Heb ik heb het wel droog gehouden trouwens, hè? Ja, dat is heel knap. Hoe dan? Die meiden op de zwarte krostje waren zeikers nat. Ja. Huh? Maar... Nee, ik heb een zeiltje van 2 bij 3 Die heb ik hier ergens tussen de struiken opgehangen. En het schijnt nog een noodweer geweest te zijn gisteren. Ja. Ja, het heeft hier ook wel geregend. Ja. Maar ik hou het meestal toch ondroog. droog. Maar je hebt dus een zeiltje opgehangen. En ja. daaronder zit je op een of andere manier radio te luisteren naar Radio 1. En je denkt, kom ik bel even over, uh, over de auto's die er liggen. De Ja, tuurlijk. Ja, maar maar... ik heb in het begin ja. uh, op de camping gestaan. Ja. Van daar dat ik ook uh, erover gehoord heb. En uh, ja. er stonden ook een paar Engelsen. Ja. En die hadden hun eigen auto, maar ja. ook hun eigen caravan mee. Ja. Dat, wat de jongen net zei over dat je beter zicht op je tegenligger hebt, die was voor mij even nieuw. Ja. Maar zie ik daar echt wel een punt in. Maar ze hebben mij toen verteld, als je problemen hebt met je auto, dan moet je hem langs de kant van de weg zetten. Ja. Nou hebben we tegenwoordig vangrails, toen de tijd nog niet. Maar als je met je auto aan de kant van de vangrail zit, dan kun je niet uitstappen. Want die deur gaat uh. niet open. Want je zit tegen de vangrail aan. Ja, dat is heel onpraktisch, ja ja, ja, ja. ja, dat kan je net doen als het Joeksche Vezert. Ja. Je raam uitklimmen. Ja. Maar dat hadden zij als reden. Ja, maar je had eerst de auto en toen de vangrail, hoor. Ja. ja het was dat, niet zo van, er de, de staan we vangrails, dus nu een auto gaan bouwen, doen we het stuur aan de linkerkant. Ja, nee, maar dat zat ik me dus later ook te realiseren Maar toen had ik hem al ingegooid bij jullie. Ja. Maar het is ook typerend. Ja. Um, in... Nederlandse caravans of Europese, ja. de deur van de caravan zit ja. aan de rechterkant. Als je erachter staat. Oh. De deur van een Engelse caravan zit aan de linkerkant. Eerlijk waar? Uh, ja. Oh, daar ga ik eens op letten. Ja, voor een dakloze weet je een... wel veel van caravans. Ehm, uh, gek hè? <laughs> ik wil maar... nog wel eens eentje van binnen zien. Voor maar, maar, tijd. Maar, maar Niels, je bent dakloos, maar je hebt een telefoon en een radio. Moest je ook kiezen tussen een dak of een telefoon en een radio? Uh, nee, ik ben het huis uitgegooid ja? en de wachttijd hier in Nederland is heel gezellig, drie jaar. Ja. En tegen de tijd dat hij drie jaar een keer onwaar had, kan zoiets van, joh, uh, steken me daar waar uh, nou ja, de zon niet schijnt. Ja. Uh, zit vlak in de buurt van de poezendoetjes. <laughs> <laughs> ik snap trouwens niet dat hij die meiden... Nee, Niels, ja, nee, ik hoor het al. Je bent, oh, je, je, je je bent mij snel mij. op een nieuw onderwerp. Maar ik ben wel benieuwd, welk huis ben je uitgegooid dan? Uh, bij mijn ex, Oh. Namersport. Oh, echt? Ja. ja, het was in principe een huurwoning, maar ja. zij heeft heel veel moeite gedaan om aan die woning te komen. Ja. En net in die periode kregen wij wat met elkaar. Ja. ja dat is na een verloop van tijd, ja, het liep gewoon niet meer. Nee. Maar ja, zij heeft moeite gedaan voor die woning. Ja. En in eerste instantie was het ook puur en alleen haar woning. Ja. Alleen ja, ik ben een beetje blij verplakken. <laughs> ja. Maar ja, als er dan iemand weg moet, ja, dan zal ik het wel zijn, ja. klaar. Ja, één nou, van de twee moet eruit, maar ik vraag me dan altijd af... er is toch altijd wel op een of andere manier ergens een kamertje of een... Uh... Nee, toch, ben je gek? Ook mijn radio springt spontaan aan. Dan krijg ik een mooie echo. Ja, ik Nee, het. maar ik heb ook wel in de hoe het, nachtopvang gezeten voor daglozen. Ja. Ja. Maar dat is zo'n puinzooi en een zootje ongeregeld. Je spullen zijn niet veilig. Ik heb een fiets bij met mijn hele bepakking en bezakking. Ja. Die kan ik nergens veilig neerzetten. Mm -hmm. En dan heb je een stel van die andere idioten. Die kennen het verschil tussen mijn en mij niet. Nee. Dan zit ik ergens lekker binnen. Ja. Uh, nou ja, lekker. Met allerhande regeltjes waar ik een hekel aan heb. Mm -hmm. Stel, ik had nu ergens binnen gezeten. Want ik zit hier lekker, ik heb mijn radiootje aan... ik heb een potje bier bij, ik heb een checkie bij. Dat hoef ik daar in de nacht of van niet te flikken. Nee, oké, okay, maar... maar ik, het is gewoon een beetje moeilijk te begrijpen soms... Uh, hoe het zover komt, want... Het, Heel je, simpel, echt scheiding. Ja, maar dan, ik bedoel... Is het dan Deelkom dat je echt zelf... helemaal geen geld hebt... dat je niet een kamertje of iets dergelijks kunt vinden ergens? Nou, ik, nou, ik heb wel uh, een uitkering... Ja. Yeah. En daar kan ik prima van eten. En ja. nieuwe batterijen voor mijn radio kopen en zo. <laughs> en af en toe nieuwe binnenbanden. Uh, Gastenktjes bijvoorbeeld, want ik wil af en toe ook wel eens warm eten. Ja. Maar dan blijft er eigenlijk... Ja, en mijn eten natuurlijk, maar dan blijft er gewoon niet genoeg over voor een kamer. Ja. Ik kan ook een plekje op een camping nemen en dan betaal ik 200 euro in de maand. Ja. Nou, dan ben ik al 200 euro kwijt, alleen maar om ergens te kunnen staan. Ja, precies. Ja. Nou, ik zit hier tussen de struiken en dat kost me niks. Hmm. Maar maar je... Wat ik hier mis is een, een, een, een douchecabine en ja, elektriciteit. Ja. En wat is de ik reden dat niet... je niet werkt, Niels? Uh, nou, ik heb psychische problemen gehad. Toen Ai. ben ik al in de WO terechtgekomen. Ja. En ja, het is nu gewoon eigenlijk onmogelijk in deze situatie om aan de baan te komen. Ja. Ik heb Ai. een keer een leuke baan gezien, in de richting waar ik eerder heb gewerkt automatisering. Ja. Maar ja, niemand wil mij aannemen. Ik woon nergens, ik besta niet, ik kan me amper douchen. Ja, dat is inderdaad en dat kon, een beetje... Ja. Daar kom ja. ik ongewassen en stinkend binnenzetten. Ja. Hey, en je hebt wel een telefoon. Mm -hmm. Mobieltje. Af en toe opladen in de bied. Ik heb uh, toevallig... Ik ben dus onderlangs uit uh, Nijmegen weggegaan. Heb ik snel nog even in een winkel. Die kwam ik toevallig uh, een keer eerder tegen. Was ook een uh, ingreep op mijn budget. Maar ik heb een zonnepaneeltje weten te bemachtigen. <laughs> Dat je dakloos bent, maar wel een zonnepaneel hebt. Ja, Eén hey, een lief klein zonnepaneeltje. Past makkelijk in mijn rugtas. Er zit een draadje bij, daar kan ik mijn telefoon mee opladen. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb een PSP bij. Daar heb ik nog wat films op staan. Ik heb een spelletje bij. Er staan een zootje mp3's op. Die kan ik er ook mee opladen. En in de winter dan, als het heel koud is? Uh, nou, afgelopen winter heb ik in een tentje gezeten. Dat ging prima. Oh, ja. Yeah. Nee, hey, dat ging heel goed. Ja. Yeah. Ik had het naar mijn zin. Het uh, was alleen kouder schijnbaar dan in de gemiddelde koelkast, denk ik maar later. <laughs> ja, als ik wakker werd was het iets van min 1, maar een beetje stoken en dan was het zo 5 graden. Ja. Maar ja, als, je, als je goede kleding hebt en je raakt eraan gewend. Kijk, als je in één keer van, zeg, die 20 graden die een mens gewend is binnen... en je komt dan in één keer in de 5 graden te zitten, ja, dan ga je kapot. Ja. Yeah. Maar als je dan een tijdje gewend bent en... ja, aan het eind van het jaar, het gaat niet zomaar in één keer van... Ik zeg 20 graden naar 5 graden. Dat nee. gaat geleidelijk. En verveel dus je, je je wel even. eens? Nee. Oh. Ik heb een radio. Overdag ben ik verslaafd van puzzelboekjes. Af en toe een keer een krant. Um, ja, Nou, we toch over elektra bezig zijn. Ik heb ook nog ergens een e-boek in mijn tas zitten. Oh, je hebt wel spullen, ja. Niels. Je moet je niet allemaal te hard roepen. Want iedereen weet nu dat als ze een, een dakloze onder een zeiltje zien zitten... dat hij leuke spullen bij zich heeft. Ja, maar ik stel ook niet waar ik zit. Nee, heel verstandig. Ja, dat doe ik sowieso niet. Oh, nou, Niels, ik, uh, ik ben blij maar dat je in... zo positief in het leven staat. Absoluut. Ja. En ik heb medelijden ja. en eigenlijk ook wel schrik, ja. dat is echt leedvermaak, om al die mensen die her en der in een tentje zitten, ja. eerder vanavond in de tweede uur van Casaluna hadden ze ook toch over van iemand ja. de vakantie in het water gevallen? Ja. Verhalen over mensen die in een tent zitten, lekker op de camping en alles binnen zei ik is nat. Ja. Nou, er is hier een hoosbuifel bij gehouden gisteren. Ja. En ik heb inderdaad een paar spetters op mijn slaapmatje gezien, ja. <laughs> nou, doe voorzichtig ja. Niels. En uh, wees blij maar... dat in ieder geval jouw caravan niet tegen de vangrail staat. Uh, ik heb geen caravan, dat is heel nee, makkelijk. Nee, precies. Um, ik, ja. ik heb wel een hele andere stomme vraag. Op. Oh, een stomme vraag. Ik kom de hele tijd mee in mijn kop. Um, dat is echt een hele stomme eigenlijk. Ja. Um, hier in Nederland, als je in een flat woont... ja. Zeg bijvoorbeeld op de, noem eens wat, de vijfde. Ja. Dan wonen we op de vijfde verdieping. Ja. Ja. In Frankrijk bijvoorbeeld is het de centième etage, dus de vijfde etage. Ja. In Engelstalig is het de fifth floor, ja. de vijfde vloer. Maar waarom noemen we het hier een verdieping? Oh en niet ja. En een verhoging. Ja, dat is Net raar hè, want beneden. je gaat niet de diepte in. Ja. Kijk, parkeergarages die werken met niveaus. Ja. Daar hebben ze ook niet over, een verdieping. Nee. Dan ga je naar niveau 1, niveau 2. Maar ja. bij een vetgebouw. Je gaat omhoog. Ja. En hoe hoger je komt, hoe groter het nummer van de verdieping. Ja, dat is raar. Ja, en dus ik ben al heel lang af te vragen. Ja. Maar ik kom af en toe ook niet uh, hier tussendoor. En ik slaap heel onregelmatig. Dus ik mis wel eens een aflevering. Nou. Of een uitzending. Ongelooflijk Ja, ja heel raar. <laughs> ja, ja. ja. Ik heb een heel regelmatig leven. <laughs> Toen ik nog een baan had waren, mijn werkgevers er ook altijd erg bij me als ik hem 9 uur aan kwam zetten. Ja, ja, ja, nee, ik hoor het al. Uh, het is, uh, het is uh, aan jou in ieder geval wel besteed om je niet helemaal aan te passen. Uh, uh, helemaal niet. Ja, precies. Nou, gelukkig maar. Dat is dan een geluk dus, bij een uh, ongeluk. En er zijn ook instanties, ik heb dat dus aanzettenkaart, van kun je me helpen. eventueel aan een woning en noties van budgetbeheer, weet je, dat mijn geld ja. en alles geregeld wordt. Ja. Ze willen er bij mij gewoon niet aan. Bent ben te eigenwijs en ze zijn bang dat als ik een woning heb... dat ik het drie maanden vol hou. Ja. Ja, in dat geval. Maar wat is het grootste nadeel van, uh, in je, van onder een zeiltje wonen? Uh, ja, je kan de deur niet op slot draaien. Nee, dus toch je spullen. Als ik, als ik even boodschappen wil doen, dan zit ik altijd zo van... ja, wat moet ik allemaal wel meenemen? Wat laat ik tussen de struiken liggen? Ja. Ja. Met het risico dat er iemand langskomt als ik er niet ben en ze er gezoutje van maken. Ja. Dus dus in principe ochtends alles inpakken. Uh, boodschappen doen. Ja, en dan kom je terug en dan kan je alles eruit pakken. <laughs> dat is wel een hoop gedoe. Ja, nou ja, als het maar, maar niet ja, te veel is, het is dan. Het is geen acht, geen, geen acht tot vijf baan uh, gedoe in ieder geval. <laughs> Dit kost allemaal minder tijd. Maar ga je zo ook oud worden, Niels? Uh, nou, ik had gehoopt om met mijn 67 van de straat te kunnen. Ja, ja, ja als een soort pensioen. Maar ja, ze, ja. Ja, maar ja, ze hebben de leeftijd weer verhoogd, dus ik moet op mijn 69ste. En hoe oud ben je nu? Misschien dat ik dat. Ik ben nu wat uh, 42. Oh, oké. Okay. Nou, dan heb je nog heel even om je daar zorgen over te gaan maken. Ja, als ik het haal, hoor. Ja. Ik ben erg gezond. Nou, <laughs> doe maar, Niels. Ik ga in ieder geval mijn best doen, want ik heb rol voor tien sinds ik op straat loop. Nou, gelukkig maar. Ik ben er ingekomen heen gekomen wegens depressies en zo, maar... Ge Geen last nou, meer van. Nee, niet echt. Nou, mooi. Ja, die boven mijn kop. Ik hoop in ieder geval dat, het een beetje, dat die depressie een beetje, een beetje opklaart. En dan wens ik je in ieder geval mooi weer. En bedankt voor het bellen, Niels. Ja, uh, sorry dat het zo lang heeft geduurd. Maar ik ben heel benieuwd naar van waarom ze het hier een verdieping noemen. Ja, de flats en de verdiepingen, daar kunnen mensen over bellen naar 0800-1121. Gaan we op zoek ja. naar een antwoord voor je. Dag Niels. En ik heb... Houdoe. Houdoe. Ja, Brabant hè. Ja, nou dan weten we dat in ieder geval. Dat was uh, Niels met zijn vraag waarom verdiepingen verdiepingen heten. 0800-1121.